Voor die positie worden vooral de namen genoemd van de ministers De Jonge en Hoekstra en staatssecretaris Keizer. In Limburg zijn bij een grote actie tegen Albanese bendes die zich bezighouden met hennepteelt vier mensen aangehouden. Er worden invallen gedaan in tientallen panden in geleende en omgeving en in een aantal zijn hennepkwekerijen gevonden. De speel in de zaak is een bedrijf in geleen dat zich bezighoudt met voertuigenhandel. Het bedrijf geeft eendags zijn exportkentekens en heeft ook vestigingen in België en Duitsland. Dat bedrijf faciliteerde Albanese criminelen, denkt de politie. In Italië is een migrant opgepakt voor brandstichting met dodelijke afloop. Bij de brand in een politiebureau ten noorden van Modena zijn na een explosie in appartementen boven het bureau twee doden en 19 gewonden gevallen. Zo gaan om een persoonlijke wraakactie van een jonge Marokkaan. Vicepremier en minister van binnenlandse Zaken Salvini... legde in een tweet onmiddellijk een verband met illegale immigratie. Een speerpunt van zijn LEGA-partij. Het huis en de auto van rapper Lexus in Diemen... zijn vanochtend vroeg beschoten, raakt niemand gewond. De rapper werd rond vijf uur wakker van de knallen. Hij keek uit het raam van zijn slaapkamer en zag een man schieten. Er zouden vijf schoten zijn gelost. Tegen de Amsterdamse zender AT5 zegt dat de rapper... dat hij geen idee heeft wie erachter zit en dat hij geen vijanden heeft.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 als je Er voor het publiek, die je weten wat als we het niet druk hebben. En wat voor mensen komen hier dan nu met een ingegroeide teenagel of gaat dat dan verder? Nee, vaak is het een schrammetje, een enkeltje wat verswikt is door de duinen. En dat is eigenlijk wel het hoofdzaken wat we nu binnenkrijgen. Dit zijn wel goede evenementen voor jullie. Dit zijn voor ons op zich hele leuke evenementen om te staan.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 Dat, nou, mooi. Fijn dat je er even verslag van deed, Ger. Uh, wij gaan natuurlijk hier weer even verder met... Uh, en hopelen hoop je straks weer te spreken. Dat is goed. Nou, wij spreken elkaar later. Is goed. Tot, tot later. Oké, okay, bye-bye. Ja, dames en heren, ik ben natuurlijk mezelf even vergeten... voor te stellen aan de mensen in het begin van de intro. Uh, ik ben Bastian Thorinend. Ik ben normaal gesproken van het programma Zandvoort aan het Woord... op de dinsdagavond van 6 tot 8. En Walter Zans is nieuw bij ons...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 Kom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. But now he's making myself cry This is Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen. Driven bij Max Verstappen. Ja, dames en heren. En dan zijn we weer terug hier in La op het circuit in Zandvoort. Nog steeds met de Walter Zands aan tafel, natuurlijk. En.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 mm -hmm.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 Veld. Ja dat klopt. Uh, je hoort me uh, goed? Ik hoor je goed, ja. Yeah. Oh. Ja. Yeah. Oké, okay. nou ja, ik shot uh, net uh, met jullie mee. Ik heb oh. even fotograaf, anders wat hier allemaal is afgeveeld Iets duidelijker in de microfoon uh, Willem. Nou oh ja, het zit er wat ik onthoed, maar goed, uh, ik wil even antwoord geven op een van de vragen die net bij jullie opkwam. Waarom die met zo'n oudere auto rijdt? Nou dat heeft te maken met regels die er zijn in de nieuwe Er mag niet gereden worden met uh, uh, recente auto's, de auto's die gebruikt worden. Tot auto's die vijf jaar of ouder op vijf zijn. Vandaar dat ze rijden met een oudere rechtsboer. Oh ja, dat, ja. Uh... dat ja, de teams zijn er restricties uh, gebonden, uiteraard. Anders zou je zo'n evenement kunnen gebruiken om, uh, als test, ja, dat, uh, verre dat, uh, dat is verder van 7, uh, 8, de uh, dat... ...van een 7 jaar achter jaar auto niet lopen, dat het niet van die minder de hele dag... Uh, ...vandaar dat je met de auto niet blijven. Ja, de familiedagen, Max, familiedagen, wat er vandaag allemaal al geweest is... ...hebben onder andere de Mazda NX5-race gehad... Nieuwe klasse hier uh, met de nieuwe Mazda, leuke, spannende race, begonnen door de Virali, Mazda Tech in tweede plaats. Er gebeurt veel meer als uh, Mazda W natuurlijk, zo dadelijk de tweede race van die tijd, de, de DGCR, is uh, is er al, uh, het is race gisteren al een race rijden het is daardoor gaan die uh, aan de geloof voor een tweede race. Daarin hebben we drie Nederlanders uh, afgeven. En uh, ik zat hier een coronel en wiel uh, het lange dus, uh, De placering gisteren was niet dat niet en hierom bij. En vandaag zijn uh, ook uh, de beste Nederlanders geweest voor kwalificatie kwalitatie. Hij gaat totaal uh, race overigens die uh, ja, in heel Europa uitgezonden wordt. Laat ik op uh, euro's van zijn euro's ook maar toch ook in een uh, mooi plaatje warm transport, wat dan uh, ja, er weer op over gaat. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké, okay. ja. Ja, nee, de, de verbinding was even, uh, ja, nou ja, een beetje de slecht. De ja. de Dat, uh, ja. Waar sta jij nu Willem? Ik uh, ben nu in de paddock, uh, ik ben in de paddock van de WTC. Uh, die zich uh, opmaken om zo dadelijk naar de stad te gaan om uh, hun race te gaan rijden. Ja.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 Ik heb mm -hmm. veel meer uh, budget die zou dan veel meer kunnen vertrekken. Dus dat is ja. allemaal een, een restrictie. En dat uh, ook dat daar dat, dat betreft, uh, gelijk te zijn voor de vliegtuig. Oké, okay, uh, uh, uh, had jij dan nog wel iets bijzonders nu uit het veld? Nee, uh, verder niet. Net wat ik zeg, uh, we maken het op hier uh, voor de stad uh, van de race, uh, de KTKS. We gaan hopen dat de Nederlanders die in.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 That troubles aside all right cause we got the keys to the universe inside our minds yeah we got the keys baby Hey, Mo, we're gonna be ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. Als je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 Zo clean en except kom langs bro. Zie dan mijn lippen als ik langs. Loop. Als je beetje wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen want ik heb bank. En ducks. Ik heb bank. En ducks. Als je beetje wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen want ik heb bank. En ducks. Ik heb bank. En ducks. Als je beetje wil chillen. Als je beetje wil chillen. Als je beetje wil chillen. Als je beetje wil chillen. Als je bitch wil chili, wil chili, wil chili, wil chili, wil chili. Als je bitch wil chili.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 Vooral hier hele, hele oranje tribunes te zien inderdaad. Ja, ja. We staan natuurlijk vooraan. Ja, dat snap ik. Dat, uh, we staan, uh, ja, natuurlijk. En ik denk dat Half Zandvoort gewoon, uh, nu al probeert uh, <laughs> te kijken... van hoe kunnen we straks kaartjes krijgen. Absoluut. Dat, uh, Absoluut. Ja. Dat, uh, uh, uh, zijn er dan nog speciale dingen die wij als Zandvoorders uh, daarvoor moeten weten? Ja, dat weet ik niet. Dus eigenlijk met de directeur <laughs> van het circuit moeten praten. Ja, Maar uh, nee, ik, wat je wel merkt in het dorp... is natuurlijk dat zich iedereen aan het voorbereiden is. En overal hangen nu de vlag.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 verkeer als er ook andere opties komen. Omdat het natuurlijk. deze dagen heel erg meevalt. Er stonden geen files. Nee. Het is heel, heel rustig op de weg. Mensen kunnen gewoon hier goed komen. Mm -hmm. dus het, het gaat heel goed. Dat, uh, nou, dat, dat uh, nou, moet ik eerlijk zeggen. Vind ik ook. Vorig jaar was het een heel stuk problematischer. Ja. Ja. Je ziet echt de verkeersregelaars en het gaat uh, heel netjes. Ja, dat uh, nou, moet ik wel over één ding, uh, een dingetje daarover zeggen. Uh, want met dit soort dagen krijg je als bewoner nog steeds geen, uh, uh, hoe heet het, bewonerspas. Mm -hmm. uh, maar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 Blijkbaan is blijkbaan, ja al blijkbaar is niemand hier om wat te zeggen oh.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 They come at me no matter what Every moment I lay down my